maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassade in Jemen is na bijna drie weken weer open. Vanwege een dreiging van Al-Qaeda sloten de VS 19 ambassades in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Anderhalve week geleden gingen de meeste ambassades weer open. De Nederlandse ambassade in Jemen opent later deze week weer zijn deuren.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 Het weer, plaatselijk nog nevel of een mistbank. Overdag zonnige periode, maar er trekken ook sluierwolken over het land. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan geen files, ook zijn er voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent niet dat er niet gecontroleerd wordt, maar alleen dat ze niet vooraf bekend worden gemaakt. Tot zover de verkeersinformatie. E Stop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 o oh. Zand. Dit is ZFM Zandvoort. Dit is de Zandvoort. Dit is de FM Zandvoort. Dit <mogelijk> <mogelijk>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 dire che sto male con te è un gioco un misto tra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 Su, questa amicizia nuova, pace pacifica. Sì. Perdono, qui l'inferno non ha paura. Io senza di te un po' ne ho. Qui la rabbia senza misura. Io senza di te non lo so. En la notte ballade.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 wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan? Wat su questa amicizia nuova pace sì, gedaan? Wat come sono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 I world's the light I'm gonna drown you out before I lose my mind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 and give me one more try cause I love like this should I never ever die come back yes with me color TV and me CD collection now about this Brixton queen living her life like a backstreet dream telling the lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear. Spinning around like a wheel on fire walking on tightrope and loves high -wide. Fatal attraction is where I'm at. There's no escaping me. I just wanna I'm lying I was scared I think I was possessed I just wanna be close to you And do all the things you want me to I just wanna be close to you And show you the way I feel I feel love Every time your body's next to mine inside of me, wants to love you endlessly, when you're tough, girl you don't know how it makes me tease. If I went too far, my heart still bears a scar I just wanna be cool This is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 een mooi verhaal, zet u een belle histoire? En het ligt besloten in je lach. Hier ontrecht je lui, daar hoor, Het begin van duizend, en één nacht, in één nacht, en wat maakt het uit als ik je nooit meer Jij hebt kleur aan mijn dag gegeven. Dit hebt fini le jour de chance. op, wat veel daar charmain. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet. up on the